Blijft het koud, vanmiddag hooguit 2 graden. Dit was het NOS Journaal. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Friesland en Noord-Holland komt plaatselijk dichte mist voor. In noorden, midden en westen van het land is het lokaal nog glad door bevriezing op bruggen, viaducten en op- en afritten. Vielen op de A2 Den bosch utrecht tussen Afrit, Geldermals en Culemborg, 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, 25 minuten vertraging. Door een ongeluk tussen Roelovarensveen en Leidse Dam staat 7 kilometer fiede. De rechterrijstrook is dicht op de A27 Gorkum richting Utrecht. Door opruimwerkzaamheden 20 minuten vertraging over. 8 kilometer tussen Lexmond en Nieuwegein De afrit is dicht en de rechterrijstrook waarschijnlijk tot half 10 Op de N57 Brouwersdam Rotterdam Een kwartier vertraging over 4 kilometer tussen Rokanje en de aansluiting met de A15 De weg is daar weer vrij En tot zover de verkeers U heeft een bril nodig Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 Een begrip in Zandvoort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 Got time For the waiting game For the days twindled down To a precious Spam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 Oh, ik had natuurlijk zeggen: openingsnummer. Patricia Kaas, Franse zangeres, sans -signière. Af en toe een beetje jazzy.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 Bid Be Technisch probleem opgelost.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 En uh, uh, ja, er is, Mike Boudet heeft een aardig boekje geschreven. Uh, dat heeft uh, Lekkere Stukken heet dat. Daar beschrijft hij ook het nummertje 11 hierin. En dan zegt hij over het Treintje Oosterhuis het volgende. Natuurlijk, je stem is geweldig en die violen zijn gul met hun weldaad. Maar je hebt me geraakt met je blik, met je ernst... en hoe je met je handen meedirigeert met de dirigent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 just for the moment we live. What's it all about when you saw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 Italiaans. En die hebben weer een cd uitgebracht. Uh, hun negende inmiddels. Little Wonder. Ik, ik moet even precies kijken van wanneer die cd is. 2015. En dan moet ik dubben tussen twee nummers. Musica en Nuda. Ik zit te dubben tussen... Uh, even kijken. Uh, uh, is This Love? Of Ain't No Sunshine. De een is van Bob Marley. En de ander is van Bill Ik Kies voor de laatste.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 Owee, Prachtig toch? De zangeres heet Petra Magioni En uh, op de bas hoor je Ferruccio Spinetti. Uh, samen heette ze Musica Nuda. En uh, ja, een cd'tje heet Little Wonder. Uh, tijd voor wat oude jazz uit uh, 1967. Shelley Mann, theme for Sam...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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Boeren in Berkeland frauderen met gemeentegrond, trouw. Volgens de Gelderse gemeente rijden boeren illegaal mest uit op gemeentegrond. En ook zouden ze grond van de gemeente bij hun eigen land optellen... om extra EU-subsidie te krijgen. Volgens Berkeland kan dat per hectare 1500 euro voordeel opleveren. De bewonersdelegatie die meepraat over de toekomst van Schiphol verzet zich tegen de plannen voor nieuwbouw rond de luchthaven. Per 1 januari mogen gemeenten op bepaalde plekken rond Schiphol weer huizen gaan bouwen. Nieuwe bewoners moeten in koopovereenkomsten ondertekenen dat ze weten dat ze in de buurt van een vliegveld gaan wonen. De omgevingsraad Schiphol is boos dat ze niet gevraagd zijn om advies en spreekt van achterkamertjespolitiek. De halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die werd vergiftigd in Kuala Lumpur, had op dat moment tien flesjes tegengif bij zich. Dat is bekendgemaakt bij het proces tegen de twee vrouwen die voor de gifmoord terechtstaan. In februari smeerden ze op het vliegveld van Kuala Lumpur het zenuwgas VX in zijn gezicht. De vrouwen zeggen dat ze dachten dat ze meededen aan een grap voor de televisie. Het Argentijnse OM gaat in beroep tegen de vrijspraak van Julio Poch. De Nederlands Argentijnse piloot wordt beschuldigd van betrokkenheid bij dodenvluchten tijdens het regime van Videla in de jaren 70. Woensdag werd hij vrijgesproken. De aanklagers hadden levenslang geëist. Het hoger beroep kan nog wel anderhalf jaar op zich laten wachten. Het Syrische vluchtelingengezin dat anderhalf jaar geleden onderdook in Weert... maakt alsnog kans op een verblijfsvergunning. Op papier zijn ze met onbekende bestemming vertrokken. Nu mogen ze opnieuw een asielaanvraag doen. De moeder kon eerder met haar vier kinderen geen aanvraag doen... omdat ze ook al in Duitsland geregistreerd was geweest. Haar broer kreeg een verblijfsvergunning in Nederland. Een groep vrijwilligers regelde een onderduikadres voor de familie... en de burgemeester van Weert hielp daarbij. Het weer op een aantal plaatsen glad of mistig, verder vandaag bewolkt aan zee mogelijk.